Ondernemend Kruidbeke. Goedemiddag. Mijn naam is Anja Janssens. Ik ben 54 jaar en ik baat al 35 jaar schoonheidsinstituut Visage in Kruidbeke uit. Ondernemend Kruidbeke. Een zeer goede namiddag. Ik mag jullie weer van harte welkom heten hier bij Ondernemend Kruibeken. Ik ga weer in gesprek met een ondernemer uit onze eigen regio. Vandaag hebben wij hier bij ons Anja Janssens. Anja, een zeer goede namiddag. Blij dat je hier aanwezig kon zijn. We gaan beginnen bij het begin, Anja, dat is over Schoonheidsinstituut Visage heb ik graag toch een beetje een historische context. Uh, zou ik graag willen weten hoe het eigenlijk voor jou, die toch al heel lang bezig is, hoe is het voor jou begonnen? Dat is begonnen uh, eigenlijk toen ik afgestudeerd ben in 1989, ben ik vrij snel aan de slag gegaan in Antwerpen in een schoonheidssalon mm -hmm. en een parfumerie. En dat was dus uh, september 89 en in januari 1990 heb ik die zaak al overgenomen. En dat met hulp natuurlijk van mijn, uh, mijn ouders. Uh, want ik stond er ineens voor een grote overname. Ja, tuurlijk, ja. Parfumerie, schoonheidssalon, zonnebanken. Het was een uh, vrij mooie zaak in de Sint-Gumariestraat in Antwerpen. Van daaruit heb ik dan uh, met behulp van mijn mama de eerste zeven jaar uh, stond mama in de parfumerie, ik in het schoonheidssalon. En in die vijftien jaar dat ik daar gestaan heb, is er ondertussen iemand bijgekomen. Uh, Part-time, dan voltijds. Uh, totdat eigenlijk, ja, dat ik mijn ex-man leren kennen heb. Wij zijn dan uh, getrouwd en een kindje gekregen. En ik wou eigenlijk in Antwerpen niet blijven omdat ik wou geen kinderen opvoeden in een groot stad. Ik ben van Basel afkomstig. Mm -hmm, ja. Dus ik wou eigenlijk daar niet blijven en dan is de stap gezet om in groot Kruibeken, liefst in Basel had ik willen iets vinden, maar dat is dan in Kruibeken geworden. En zo zit ik hier nu al iets meer dan 19 jaar uh, in Kruibeken. Verscholen in de Moldovita-laan. Ja. Ja, klopt. Um, heb je dan geen mooie tijden in Antwerpen beleefd? Absoluut. Dat was een prachtige tijd op gebied van wat je allemaal leert als schoonheidsspecialiste. Ik kwam tenslotte van school. Uh, dus voor mij was dat een enorme grote impact op wat ik allemaal beleefd heb. In een groot stad komt alles tegen, alle soorten mensen. Uh, talen. Uh, ik had de studie moderne talen gedaan mm -hmm. en onze mama vond het altijd erg dat ik daar niet verder mee gegaan ben voor <laughs> vertalertolk, maar ik heb er nooit of nooit spijt van gehad. Waarom? Ik ging niet graag naar school. Leren, dat was niks voor mij. Ik ben iemand die graag bezig is en onder de mensen en ja, vooral handenarbeid. Hè. En uh, ik heb uh, ginder heel veel mijn talen kunnen gebruiken, want in Antwerpen was het dagelijks Nederlands en Frans. En dan mm -hmm. kwam er al eens een Duitser, een Engels, de toeristen. De, ja, gaat er van alle cultuur. Wat is er met de zaak in Antwerpen dan gebeurd? Ah, wel, eigenlijk is dat daar heel snel achteruit gegaan in die tijd. De eerste acht, negen jaar, volop glorie. Mooie winkelstraat, want dat was één mm -hmm, en al winkels. Ja. Uh, maar ja, er is heel veel, als er panden leeg kwamen, uh, namen daar de vreemdelingen. De panden over, uh, en dat waren eigenlijk ja, rommelwinkeltjes. Uh, zo. Allee, je zag de ene achter de andere, verminderen. mijn duur zat ik, ik als, voordat ik vertrokken ben, we zaten nog maar op heel die straat met vijf Belgen, denk ik. Ja. Het was echt ja, helemaal niet meer leuk om daar een zaak te hebben. Dus het ging achteruit, daarmee dat ik er ook, ook gedeeltelijk voor weg wou. Je bent van Basel, je bent uiteindelijk mm. in, in Kruibeke dan terechtgekomen... Wel overwogen keuze om echt hier in de regio te zitten. Ja, zeker. Omdat ik altijd, ja, van Basel heel hard gehouden en nog steeds van houd. En ik wou echt hier in de buurt terug, terug naar mijn roots. En eigenlijk is dat heel goed gegaan. Want ja, door dan, dat pand te vinden, dat was een voormalig bank- en verzekeringskantoor. Ik had daar direct een ruimte om een praktijk te beginnen. Het enige verschil was dat ik niet meer met personeel wou werken. Mm -hmm. Dat ik helemaal alleen verder ging. En ik ben uh, naar hier verhuisd in maart. Ik ben bevallen van onze tweede dochter uh, in juni. Mm -hmm. En dan heb ik nog een maand of twee met de kleine, zo, maar ondertussen al de zaak zo, wat aan het inrichten en alles aan het klaarmaken om hier te kunnen starten. Want ik ben gewoon in mei ginds gestopt om dan te um, kunnen we beginnen werken, uh, zo snel mogelijk in Kruibeke. En ik heb, mij maar twee keer een advertentieken of zo moeten uh, in een bladje, het nog moeten zetten. Fuzietje, uh, <laughs> ja. Jawel. En uh, met de dingen van het nieuw schoonheidsinstituut in Kruibeken. En dat dat de dochter van Bakker Janssens was, mm -hmm. heeft heel veel geholpen. Ja. Dus direct uh, had ik, van de, alleen van de ene op de andere moment liep het vol. Oké. Okay. Ja. Voor Groot Kruijbeke, dit is Radio Barbiers. schoonheidsinstituut, wat omvat het nu eigenlijk allemaal? In mijn geval is dat nog alles omvattend. Zeggen, in mijn tijd leerden wij nog heel veel. Tegenwoordig wordt dat heel veel in modules of aparte stukken aangeleerd. Uh, maar dat is eigenlijk de verzorging van het algehele lichaam. Er zijn ook uh, stukken waar dat ze ook kappersleer bij doen, maar dat heb ik niet gedaan. Ik heb mm -hmm. enkel schoonheidszorgen gedaan in een privéschool. En um, ja, dat houdt in van gezichtsverzorging, voetverzorging, handenverzorging. En daar is dan in de loop der jaren nog wel wat veel extra bijgekomen. Ja, lijkt me toch niet makkelijk, hè? Je moet toch van heel veel markten dan thuis zijn. Uh... Dat klopt en vooral de anatomie is niet te onderschatten. Uh, maar de moment dat ik daar in Gent ben, ik uh, naar de privéschool geweest, daar terug ja, tussen... Dat waren maar tien leerlingen, hè, dat was een privéschool... En het begon direct met praktijk en de theorie. Het ging terug aan me vlot. Ik kon gemakkelijk overweg. Ja, ik heb uh, met grote onderscheiding afgestudeerd. Dus uh, ging, ging vanzelf. Ging vanzelf. Is er uh, in die tijd, als ik dan naar heel wat jaren geleden kijk, en we, we kijken naar de situatie waarin we nu zitten, is er ook op jullie niveau heel veel veranderd mm. bij een schoonheidsinstituut of? Valt dat nogal mee? Ik vind dat dat meevalt. Mm -hmm. um, het enige dat er veel veranderd is, is de manier waarop het nu studenten dat aanleren. Daar zien we wel verschillen, Want ik heb ook ieder jaar een stagiaire van verschillende scholen uh, bij mij. En daar zie ik wel veel verschillen. in. Ja. Ja. Uh, doe je visage nu nog altijd alleen? Nee. Ondertussen, sinds twee jaar en een half, is mijn eigen dochter, mm -hmm. mijn oudste dochter, mee in de zaak. Uh, zij heeft eerst uh, gewoon naar school gegaan, uh, maar dan uh, vanaf het uh, derde, niet, ja, derde middelbaar, dan kon zij in Berkenboom ook de studie voor schoonheidszorgen beginnen volgen. Dus gedurende vier jaar heeft zij dan stilletjes aan alles opgeleerd. En ondertussen de vakanties waarbij wij werken. En uh, niet direct naar het school verlaten, want zij is spijtig afgestudeerd in het corona jaar. Mm -hmm. Dus die hadden geen eindjaar reis, geen afstudeermomenten, dus die, die liep echt wel op dat moment heel hard tegen veel muren en met hun eigen blijf. Dus ja. die is niet direct bij mij begonnen. Die heeft eerst nog wat andere dingen geprobeerd. Ja, maar het was wel de bedoeling om bij jou te beginnen? Ik had dat toch graag gehad en ik heb altijd gevoeld dat ze er wel, uh, ja, ook voor gemaakt is, wat nu blijkt. Maar zij geloofde dat niet en zij wist echt ook niet van wat is dit nu, is dit het leven of ga ik dat doen of zijn er geen andere dingen. Zij is echt een beetje op zoek gegaan en uiteindelijk zit ze nu wel uh, op haar plaats en ze doet dat fantastisch. Ze is er ook voor geboren zoals ik vind dat ik er voor geboren ben. We hebben hier nogal uh, moederdochter's uh, hier op uh, de radio gehad in het uh, programma ondernemen. Um, en ja, blijkbaar moet dat toch altijd, uh, loopt dat toch altijd vrij goed. Wat, wat Heeft zij een specialiteit of doet zij eigenlijk wat dat mama ook doet? Zij doet niet alles wat ik doe. Een echte specialiteit heeft ze ook nog niet gevonden. Zij doet vooral heel veel pedicure, gezichtsverzorging, ontharingen. En dus een voorbeeld wat ik van het begin deed, is gelnagels, maar in de loop der jaren zijn er andere technieken voor op de mm -hmm. nagels, zoals gelish techniek. En zij heeft in haar opleiding enkel die techniek ja. geleerd en ik doe dan de twee technieken. Dus als bijvoorbeeld één ding dat ik kan aanhalen, dat zij niet doet, ja. uh, maar... Zij doet uh, vol continu eigenlijk. Uh, betekent dat ook dat jij jouw klanten hebt en dat zij ook haar klanten begint te hebben, of maakt dat niet uit? Goh, eigenlijk is dat een beetje anders gelopen dan ik verwacht had, of zij ook waarschijnlijk. Uh, een goede twee jaar geleden ben ik in burn-out uh, gegaan. Mm -hmm. En dat was net het moment dat zij nog allerlei dingen aan het zoeken was, maar dat ik eigenlijk besloten had om stop te zetten. Ik kon niet meer, ik was volledig op. Ook na die corona, dat heeft mij een hele grote klop gegeven. Uh, Wij hebben acht maanden thuis gezeten, ja. zonder te kunnen gaan werken en uh, daarna wel terug begonnen, maar op een gegeven moment was het voor mij allemaal op. En ik weet nog zo heel goed dat ik thuis gekomen ben en heb gezegd, hier stop het voor mij. Uh, ik ga de zaak sluiten, het, het gaat niet meer. En dan net heeft zij gezegd, ja maar mama, Misschien wil ik het toch nog wel proberen, hè? misschien, ja, kan ik u nu wel uh, helpen? Eigenlijk is, ja, van de nood heeft zijn een deugd gemaakt en zij heeft dat ineens, ja, moeten, moeten doen. En ze heeft dat ja, perfect gedaan en ik ben stilletjes aanpas. pas na een half jaar beginnen stilletjes aan terugkomen. En ik werk nu nog niet uh, voltijds, dus zij werkt wel voltijds. En ik uh, ben er om ja, haar toch nog bij te staan. Ja. En ik heb dan, op die manier hebben wij, heeft zij alle klanten ja. uh, moeten doen en op, om op uw vraag te antwoorden. En momenteel ja, wisselt dat nog altijd af, omdat ik niet meer alle dagen in de zaak aanwezig ben. Maar het gaat goed nu met jou? Goh, ik heb nog altijd wat gezondheidsproblemen. Mm -hmm. uh, spijtig genoeg. Ja, hebben we dat niet onder controle? Nee, dat, is, dat hebben we niet. En Eliana, uh, die. Uh, past heel goed op mijn zaken en feiten en die doet dat fantastisch, die doet dat heel goed. Zij kan dat volledig aan alleen. Ik hoop dat ze luistert nu, <laughs> maar ik denk het wel. You're a star, you're the getaway car, you're the light in the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 Crazy times, it's you, it's you You make me sing, you're every line You're every word, your everything You're a carousel, you're always unwell And you light me up when you ring my bell You're a mystery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 We sing your every line, your every word, your everything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 Kruipbeek. Loyaal en lokaal. Als ik me niet vergis, dan is een schoonheidsinstituut vrij dikwijls gebonden aan, of niet, niet direct gebonden, maar gebruiken die producten van meestal één of twee leveranciers. Is dat bij jullie ook het geval? En welke je, voor welke leveranciers kiezen jullie dan? Ja, dat klopt helemaal. Bij mij is het zelfs dat ik nog een uh, tweetal leveranciers heb, al van in het begin van in Antwerpen, nog tot nu, die dan ondertussen wel overgenomen zijn door iemand, alleen een andere eigenaar, maar nog steeds werk ik... In, in Antwerpen werkte ik met veel meer producten, omdat mm -hmm. ik een parfumerie had. Ja. En in een parfumerie heb je dus andere merken dan in een schoonheidssalon. Uh, maar vanaf dat ik overgestapt ben... Naar hier in Kruijbeke heb ik mij geconcentreerd op één merk. Omdat dat meer als genoeg is in een dorp, dan moet je geen groot aanbod hebben. Ik wou ook zeker geen parfumerie, want dat is een markt die verzadigd is. En dan heb ik gekozen voor biodrogen. En dat is tot op vandaag nog altijd mijn hoofdverzorgingsmerk. Dat is zowel verzorgingen in onze schoonheidscabine, als producten die de mensen thuis kunnen gebruiken. En daarbij heb je natuurlijk kleine accessoires en daar heb ik ook, ook één vaste firma al sinds jaar en dag voor, voor uh, van productjes van uh, nagels. Van... Waarschijnlijk ja, maakt dat ook dat je die producten ten eerste op de werking uh, al heel goed gaat kennen en dat je echt in volle vertrouwen tegen jouw klanten kan zeggen, als je dit gebruikt, dat gaat voor jou uh, best passen. Ja, ik ben van de overtuiging, als ik het zelf goed vind, pas mm -hmm. dan zal ik het kunnen verkopen. Uh, ik moet er zelf 100% achter staan. Ja. ja. Ik had nog een hele bijzondere vraag. Waar ik deze namiddag, toen ik uh, dit gesprek een beetje aan het voorbereiden was, aan het denken was. Een schoonheidsinstituut, is dat nu echt enkel voor vrouwen? Nee, nee, nee. Oei, ik moest eens weten hoeveel mannen van mijn klantjes dat er eerst Oei. als man ja. van he, komen. Oké, okay. uh, oh, ik ben al helemaal opgelucht. Want. Uh, pedicure wordt heel veel gedaan he, door, voor mannen. Ja, ja, ja, heel veel. Ja. Dus uh, het is echt geen verboden terrein voor nee. mannen? Nee, nee, nee, zeker niet. Oh. Zeker niet. <laughs> ik krijg hier een heel verontwaardigde blik, beste luisteraar, dus ha, het, het doet me ook uh, wel een beetje deugd. Ik las ook een, een fantastische uitspraak op je website. Ja, ik vond die zo geweldig dat ik ze heb opgeschreven. En jij moet me daar gewoon eens wat meer uitleg over geven. Daar stond op een gegeven moment de zin massage is een knuffel voor de hersenen. <laughs> Staat op jouw website. Eh, wat bedoel je daar eigenlijk mee? Als je gaat masseren, dan denk je vooral aan het contact met de huid. Ja. Maar als dat contact dan zo goed is, deugdoend, helend, ja, dan gaat dat een beetje verder. Dus we gaan ons daar enorm goed bij voelen. En voelen gaat tot in de hersenen en ja, dat geeft een heel goed ja, gevoel. Ik vond in ieder geval, ja, ik kon die zin niet voorbij gaan, ik vond het een fantastische zin. Ik kan het nog één keer herhalen, massage is een knuffel voor de hersenen. Dat is eentje die ik ga onthouden. Damend kruipeken I'll sing it. When you're in the world How wonderful it is When you're in the world, world Ik ook op je, je website dat ontharing nu ook uh, een definitieve vorm kan aannemen. Uh, ik denk dat daar toch wel veel vrouwen naar uitkijken, naar, naar zoiets. Ja, dat klopt. Sinds een jaar of... Ik denk 7, 8, uh, heb ik iemand uh, waar ik mee samenwerk. Mm -hmm. Want een, het is de lasertherapie, hè, dus ja. een laserapparaat. Een laserapparaat is een heel duur apparaat en dat mag ook enkel uitgevoerd worden door mensen die medisch opgeleid zijn. Um, dat dat heel secuur werkt, dat wordt eigenlijk door de laser in dat apparaat, gaan de haarwortels vernietigd worden. Um, en dat wordt uitgevoerd door Sylvie, die bij ons al een jaar of acht. Om de zes weken komt hij bij ons langs en wordt daar een afspraak gemaakt enkel bij haar en mm -hmm. enkel uh, die dag op, tussen die uren. En dat is een groot succes, zeker omdat vrouwen er absoluut van af willen, maar is niet voor iedereen direct toegankelijk omdat dat vrij duur is. Hey, Uw uh, benen scheren, oh, dat is goedkoop. Ja. <laughs> nee, ja. Geef me hey. eens een indicatie van, ja. van zo'n prijs. Ah, maar, uh, je koopt de scheermesken en gaat naar de winkel. Je doet het zelf thuis in je badkamer. Dat mm -hmm. hey, kost niet zoveel. Nee, daar weet nee, ik de nee. prijs niet van. Nee, dat kost en, niet zoveel. En dan Klopt. heb je nog het waksen wat wij doen: hey, met hars uh, ontharen. Dat um, is geen dat zo pijn doet, zeker. Hè? Goh, pijn, dat er een beetje ja, aan. Voor of wat een goede schoonheidsspecialist is. Maar okay. het, doet, het doet wel iets pijnlijker dan En mannen, dan scheren, mannen zullen ja. iets gevoeliger zijn op dat vlak waarschijnlijk Dat klopt, maar zelfs daarvoor heb ik mannen in mijn instituut die langskomen. He? Ja, niet okay. alleen voor hun voeten. He? En um, dan hebben we dus dat wachsen. Een prijsindicatie bijvoorbeeld daarvoor is een 33 euro voor de benen te ontharen. Mm. He? Dat doe om om een looptijd van een zes tal weken kunnen we daartussen laten. En dan moet je terugkomen naar het Schoonheidsinstituut. Um, bij de lezer zitten we van een prijs oh, ik weet ze niet van buiten maar ik weet toch zeker denk ik 250 euro voor benen of 300. Ik, moet, ik weet ze niet mm -hmm. van buiten. Zeg. En dan kom je om de, voor benen bijvoorbeeld, kom je maar om de 12 weken. En dan betaal je wel inderdaad een hoger bedrag. Mm -hmm. Maar die uh, dan moet je Vijf tot acht keer langskomen. Dus er gaat een langere tijd over, ten eerste. En ten ja. tweede hebben we dan tijd om een beetje te sparen. Hè? Ja. En mijn beste uitdrukking vind ik dat lezer is de beste investering die een vrouw in haarzelf kan doen. naar die website, want over, over schoonheidsinstituten weet ik jammer genoeg niet zo heel veel, dus ik moest ergens toch vandaan halen waar ik het met jou over ging hebben en tot mijn grote verbazing zag ik daar ook uh, een belangrijke pagina over permanente make-up. Leg me daar eens iets over uit. Dat doen is nog niet zo lang beschikbaar in ons salon en weer is dat uitgegeven aan iemand die daarin gespecialiseerd is. Mm -hmm. Want dat is heel belangrijk vind ik dat je behandelingen aan ik wil veel aanbieden, mm -hmm. maar dat kunnen wij ook inderdaad allemaal niet zelf. Nee. Want iemand die gespecialiseerd is in permanente make-up, dat is ook iemand die dat apparaat perfect onder controle heeft en mooi kan uh, make-up maken die wel lang op uw gezicht dan blijft. En ik heb er heel lang naar moeten zoeken om iemand te vinden uh, die, ja, die precisie heeft, die, ja, die goed zijn job doet en ik heb ondertussen... Iemand die daar al 35 jaar ook mee bezig is, die zelf les geeft daarin, die een eigen praktijk ook heeft en die komt dan ook om de zes weken langs bij ons en dan kunnen mensen een afspraak maken bij mij voor, door hem permanent weken. dat een soort uh, tattoo? Ja, dat is een, maar geen permanent. Geen een permanent. tattoo die blijft voor het leven, maar dit is semi-permanent. Dus dat moet je om de drie à vijf jaar... Ziet je dat vervagen? En de ene mens ook al wat sneller dan de andere. Ieder huidtype is een beetje anders. Uh, maar je kunt ook een jaarlijks onderhoud op je make-up hebben. Dus dat gaat van ooglijntjes, wenkbrauwen en soms ook de liplijntjes. Voor mensen die dagelijks dat lijntje nodig hebben, is dat een hele mooie alternatief. Ja, het is een heel, heel gemakkelijk. Alternatief. Ja, ja het is absoluut. Een gemak. Absoluut. We gaan eens even kijken naar de tijd van het jaar. Is dit. Uh voor visage een piekperiode? Ja, absoluut. Altijd. Want wie wil er niet op het eind van het ja. jaar netjes aan de feesttafel zitten? Hè? Vooral de vrouwen. Ja, abs <laughs> abs abs absoluut. Zijn er, zijn er nog periodes in het jaar waar dat je het ziet... Uh of is dat echt altijd rond, ook, ja. rond belangrijke gebeurtenissen? Vooral, ja, er zijn gebeurtenissen dat er eens een trouwpartij is of een communiefeest. Hè. Dan zie je ook wel momenten dat er een kleine piek is, maar vooral naar de zomer toe ook. Het wordt voor ons de drukste periode echt wel in de zomer. Mensen willen ook op vakantie dat alles mm -hmm. in orde is en alles en dan moeten ze allemaal samenkomen. Ja, iedereen gaat op reis en wil er ook de teentjes de gelakte, haantjes gelakten, ja. Dat is voor ons ook de zomerperiode heel, heel druk. Toen ik uh, onlangs een afspraak wou maken bij een oogarts, toen kreeg ik de reactie van, sorry, je bent hier geen klant meer, of je bent hier geen klant, wij voeren een klantenstop in. Is dat iets dat bij schoonheidsinstituten ook al voorkomt, of uh, hmm, ik, kan er ik, bij jou nog altijd iemand bij? Er kan nu terug wel iemand bij, ja. omdat ik echt een tijdje uit ben geweest, maar, en dan heb ik dat ook eventjes moeten zeggen, dat er uh, niemand bij kon, maar nu is er nog altijd ruimte, omdat we met twee zijn, hè? Ja. Ja, Maar we werken enkel op afspraak. Enkel Je op kunt af... niet zomaar eens nee. bellen, mag ik straks komen? Nee, dat gaat echt niet. Maar dat geeft ook het voordeel, en dan, dan komen we een beetje tot het privégedeelte, dat je ook zelf een beetje tijd en ruimte voor jezelf kan maken. Ja, ja. dat is wel belangrijk, want in ons uh, beroep, wij zorgen steeds voor een ander mm -hmm. en durven daarbij onszelf wel eens te vergeten. Maar je ziet er schitterend uit, dus <laughs> uh, hey, daarover hoef ik zeker en vast uh, niet te liegen. Nog iets, uh, heb je, nog iets uh, dat daarbij uh, komt, heb je zelf ook uh, hobby's buiten het werk, uh, ben je zelf nog bezig of is het werk alles dat je opslorpt? Dat was de reden waarom ik ja. in burn-out ben gegaan, eh, maar al daarvoor ook al hoor, uh, ik heb ook enorme rugproblemen gehad en uh, ik heb van, van jongs af aan eigenlijk al veel operaties en uh, ja, ziek geweest, dus mm -hmm. ik heb steeds wel hard gewerkt en daarbij als zelfstandige, ziek ja, worden, dat, dat ging niet. Hè? Nee. Als je niet kunt werken, heb je ook geen inkomen. Hè? En dat is wel een groot probleem, vind ik, voor de zelfstandigen. Ik heb daar spijtig genoeg te veel mee te maken gehad. Ja. En um, ik werkte heel veel, waardoor ik geen tijd nam voor mezelf. Wat mij dan uiteindelijk te, zelf hè, ten koste is gekomen. En ik weet nog met mijn eerste rugproblemen dat toen de rugchirurgus uh, zei, kijk, het is vijf voor twaalf, als hij uh, nu geen ontspanning of geen beweging gaat doen. En vroeger was ik heel sportief, hè. voordat ik mijn eigen zaak heb. Zeker, zeker. Altijd in beweging en altijd sportief. Maar ja, het werk slorpte alles op. Ja. En dan uh, kinderen krijgen en blijven werken. En uh, ja, dat is altijd uh, totdat ik door mijn rug ging. En uh, de rugchirurg heeft toen gezegd, als jij nu niet tijd voor jezelf uh, kunt inplannen en beweging gaat doen, de juiste beweging. Ik mocht toen met mijn rug al alleen nog maar uh, zwemmen, wandelen, uh, fietsen, dat waren de opties. En van daaruit ben ik, want ik deed wel eens sport tussendoor, nog eens de fitness of zo, maar het was heel slecht voor mijn rug, hè. ik mocht dat niet doen, hè. ik overbelaste mij dan. En dan ben ik zo uh, yoga beginnen doen. Okay. Toen kijk ik ondertussen wel een jaar of zes en dat is voor mij heel goed. Dat, is... dat houdt het lichaam heel soepel, maar op een zachte manier. Hè? En met rekening houden met je eigen ja, problemen in hun lichaam. Heel, heel goed. We zijn nu bijna naar het einde van het jaar aan het gaan. Dus ik denk dat het zeer moeilijk wordt om nog voor het einde van het jaar een afspraak te krijgen. Of... Ja, er zijn... Zelfs, ja, nog een paar plaatsen, maar de, mm -hmm. de vaste klanten ja. hebben allemaal geboekt. He. Ja, tuurlijk Ja, dat. dat ligt vast. Tuurlijk, ik heb tuurlijk. soms mensen die voor een half jaar boeken. M maar ja. misschien waar ze wel voor bij jou onmiddellijk zullen terechtkomen, is het, eh, en dat wordt toch, denk ik, vrij vaak gegeven, een leuke geschenkbon. Ja. Of eh, misschien nog eh, iets, iets meer gedetailleerd, een, een massage bijvoorbeeld. Ja. Is dat iets wat dat makkelijk te bestellen is Absolute, bij Absoluut. Er kan iedereen zo voor binnenkomen. Ja. Um, en dan, uh, want dat wordt mij dikwijls ook op mail gevraagd. of zo, Maar je moet daar persoonlijk wel om komen. We hebben een hele mooie cadeaubon. Mm -hmm. En daar kan je kiezen voor een bedrag op te zetten. Of je kiest een behandeling. Ja. He, je kan ook uh, mooie geschenkboxen met producten aan iemand cadeau doen. Ja, we hebben wel een mooi aanbod daarin. Ah, oké. Okay. Ik denk dat dat uh, een zeer leuke en een zeer belangrijke is om uh, dat toch nog aan uh, de luisteraars uh, mee te geven. Ik denk dat we, jammer genoeg, uh, ja, het, gaat, het gaat heel snel uh, aan het einde van dit programma komen, maar ik ga zo dadelijk aan jou nog tien dilemma's voorleggen. Niet schrikken. Je <lacht> zal wel zien. So much Kruibeken. Een Krijbeekse ondernemer op de praatstoel. Ondertussen hier bij ons in de studio, we zijn bijna aan het einde van het zeer aangename gesprek, toch wel, toegekomen. We hebben Anja nog altijd van het Schoonheidsinstituut Visage hier bij ons. Die samen met haar dochter. Uh, jullie in de prachtigste tafereeltjes gaat uh, ontoveren. ook uh, in deze eindjaarsperiode weer. Maar op het einde van het programma, en uh, zij die al een paar keer hebben geluisterd, we zijn nog niet zo heel veel uh, ondernemers langs geweest, maar zij die het uh, gehoord hebben, die weten welke vragen de ondernemers staan te wachten. Ben je er klaar voor, Anja? <lacht> uh, ja, je moet wel. Uh, vraag 1: het is echt heel eenvoudig. Waar kies je zelf voor? Is dat een glas wijn of een glaasje bier? Wijn. Dat was zeer overtuigend. En zeker rosé Roséwijn, rosé <laughs> dat zullen we onthouden. Uh, jouw vakantie, als er tijd is voor vakantie, mag die avontuurlijk of relaxed zijn? Meestal relaxed, ja, in het zonnetje. Relaxed in het zonnetje, ja, kan me voorstellen. Ik rij liefst in een personenwagen of in een SUV. SUV. Een SUV. Vierde vraag dan. Qua eten geef mij dan maar een lekkere stoofvlees. Een friet of een culinair dineetje. Culinair dineetje. maar soms een frietje. In dat culinair dineetje kunnen we ook een frietje steken, natuurlijk. Ja. Uh, vijfde vraag. Zelf kies ik het liefste, en we hebben het er straks al heel even over gehad, voor individueel sporten of een groepsport? Groepsport. En dan uh, een hele mooie. In huis geniet ik van kamerplanten of van bloemen? Bloemen. Ja, op de een of andere manier had ik dat ook gedacht. Mocht ik een huisdier hebben, ik weet niet of je een huisdier hebt, dan uh, kies ik voor een hond of een kat. Jawel, ik heb een heel lief hondje. Dat zullen onze klantjes ook al weten. En dat is ons hondje een Malteser, mm -hmm. Maya genoemd. En die is soms aanwezig is, al heel veel aanwezig is in de zaak. En die. Dat is, is een leuke quizplaat. Ja, dat is een heel braaf bier. Ja. Oké, okay. ja. fijn om te horen. Ja. Uh, vraag acht is, ik voel me het beste in casual chique kledij of gewoon casual, casual? Mm, casual chic. Oké, okay. negende vraag. In het huishouden draag ik mijn steentje bij of is mijn steentje ver te zoeken? Ik heb een hele grote steen bij te dragen. <laughs> Het huishouden rust helemaal op mij, okay. maar ondertussen ook met mijn dochters. Oké, okay, fantastisch. En dan de tiende vraag, tiende dilemma. Mijn muziekkeuze is meestal te vinden bij die van vroeger of die van nu? Vooral van vroeger, ja. Anja, mag ik je fantastisch bedanken voor dit zeer leuke gesprek en u heel veel succes toewensen bij Schoonheidsinstituut Visage. Dankjewel, het was ook een plezier voor mij. We've lost, we've lost dancing. This year we've had to lose our space. We've lost we've lost dancing. All these things that we took for granted. We've lost dancing.